is volgens hen meestal beperkt. In Soedan wordt ook vandaag hevig gevochten... ondanks een staakt het vuren. Dat werd gisteren afgekondigd. Ooggetuigen in de hoofdstad Khartoum melden luchtaanvallen... artilleriebeschietingen en straatgevechten. Ook in andere steden wordt gevochten. Door de machtsstrijd tussen twee generaals... zijn honderden mensen omgekomen. Tienduizenden zijn op de vlucht geslagen. In het land is een tekort aan voedsel, water en brandstof. Een groot deel van de ziekenhuizen in Soedan functioneert niet... Amerikaanse helikopterpiloten mogen tijdelijk niet vliegen... Ze krijgen eerst extra training in verband met twee recente helikopterongelukken... waarbij twaalf militairen om het leven kwamen. Donderdag vielen drie doden toen twee Apache-helikopters... boven Alaska met elkaar in botsing kwamen. Een maand geleden kwamen negen militairen om... bij een botsing tussen twee Black Hawk-helikopters boven Kentucky. Piloten die deelnemen aan cruciale missies... hoeven niet op extra training, zegt de legerleiding.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 Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen knooppunt Oude Rijn en Maarse drie kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Het komt door een auto met pech in de Leidse Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort.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 Die is overleden toen ik veertien was, dus die okay. heb ik nog wel ah, gekend. Ah. Ja. Ah, goed, uh, Wim Gettenbach uh, was drukker van het parool. Hij heeft ja. een aantal uh, parools gedrukt. Hè? Niet zo, eerst van niet de, echt... de Zandvoortskrant, hè? Ja, eerst ja van de, de natuurlijk. De krant, die ja. was natuurlijk opgericht, uh, die drukkerij was opgericht door zijn vader. Oké. Okay. Ja, want die bestond ja. al langer natuurlijk. Ja, hè? ja, die was ik geloof in 1898. Ja. 18, was dat op de achterweg? Ja. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, ja. ja, dat was de eerste elektronische drukkerij.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 Uh, ja, wat, zijn... wat ik ervan begrepen heb, maar die waren nogal onvoorzichtig. Die uh, gingen andere uh, spullen dan zeg maar in het restpapier van het perool, gingen ze uh, verspreiden. Oh ja. ja, dat is natuurlijk niet uh, erg slim natuurlijk. Dat is zeker niet slim. Nee, ze hebben, hij was daar wel erg voorzichtig mee. Het is voordat hij hieraan begon, want mijn opa werkte daar ook. Uh, voordat hij begon uh, met het drukken van de illegale krant... heeft, uh, heeft hij doorgesproken natuurlijk met... Uh,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 Met uh, mensen die het parool drukten. Het ja. waren, geloof ik, nog elf anderen. Gevaarlijk om dat bij je te hebben. Natuurlijk. Ja, ik begrijp dat verhaal begrijp ja. ik niet goed. Maar zo zijn ja. ze dus wel aan het adres gekomen. Uh, hij is ook opgepakt. En zo kwamen ze natuurlijk ja. bij, uh, bij, bij Wim Gertenbach, ja, dat de drukkerij. Niet missen, ja, die mensen natuurlijk. Ja. Dus zo is het gegaan dat hij. Uh, ja, uh, botte pech. Kun je het eigenlijk noemen, ik bedoel, ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja. Um, goed, hij is uh, opgepakt en uh, volgens mij al vier of vijf dagen later gefuseerd door de Duitsers. Nou, niet meteen. Hij nee, is even... op 5 uh, februari 1943 ja. Is hij gefuseerd? 31 januari. Ja, Van het jaar daarvoor. Ja, volgens Van mij. Uh, 31 uh, januari, het jaar, jaar daarvoor. Het ja, ja, ja, ja. jaar daarvoor, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Hij heeft een jaar in ja. Ja. Ja. ja. En ook uh, de andere twee. Mijn opa was toevallig, lag hij in een... Uh,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 ook bijzonder aan dit verhaal vind is hij is in februari gefuseerd en toen zijn vrouw en drie kinderen ja in maart die ja, in april in ja. april 16 april naar nou, ik meen in uh, ja. 1943 zijn die bij een bombardement omgekomen en dan, dat is natuurlijk ook een een heel bijzonder onderdeel van dit verhaal. Ja, verschrikkelijk. Dat was een bombardement van de Engels. Op het werkterrein van de NS. Ja, bij het station. Ja, en daar zijn ze bij om het leven gekomen. Ongelooflijk. De hele familie werd uitgeroeid eigenlijk. Ja. en Ik denk dat dat ook wel mede een...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 en uh, hij kreeg ook, uh, postuum heeft hij het verzetskruis gekregen ja, ja. dat klopt ja, ja daar ja. gaan we het zo nog even over hebben maar die, die herdenking is ja. ieder jaar uh, op, op de eerdere begraafplaats in begraafplaats. Overveen ja. Ja. maar Wim Gertenborg ligt natuurlijk begraven in, uh, op, op, op onze begraafplaats de ja. algemene begraafplaats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 om ja, okay. ja. Ja, ja. het Wim Gerterbach college tentoongesteld. Ook het Verzetkruis. Ja, ja, ja. Ja, en een brief waar ik nu over had, was van een collega van hem. En dat, die, ja, die, die, die was zeer zijn... treffend, want dat was echt die man die, die keek de dood in de ogen. Maar um, nou, die brief die ging echt uit van, van de gedachte dat hij dat wist. En dat het dan tegelijkertijd ook, ja, dat hij er niet bang voor was. Oké. Okay. Uh, die, die brief, die, uh, ja, die heeft, iedereen die dat, die dat las, die is daar zeer door geraakt, weet ik. Bijzonder. Ja, ja was ook wel heftig ja. natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja. Dat, het Verzetskruis is uh, postuum, ja. uh, zeg maar, aan zijn moeder. toegekend. Hè? Aan ja. zijn moeder. Ja, aan okay. mijn overgrootmoeder. Ja. Ja. Ja. Het Verzetskruis hangt hier in, de, in, de, in het museum. Ja. Uh, indrukwekkend om te zien. Waar wordt het verder bewaard? Nee, dat hangt in uh, Wim Gertenbach. Oh, het hangt in de ja ja, ja. ja, ja, het is uitgeleend. Ja. En een heleboel uh, ter nagedachtenis En, en wat, er, wat, er, wat wij hadden nog, of tenminste wat ik had, want ik ben de enige die over heeft... Uh, is daar op school tentoongesteld in de vitrine en... Uh,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 dit verhaal steeds blijven horen. Jazeker. Ja, heb jij er ook nog op gezeten, Hans? Ik heb er op gezeten, ja. Ja, ik ja. ook. Ja. ja, Eén jaar hoor, maar niet zo lang. Uh, <laughs> ik, uh, ach ja, nee hoor. Ik, uh, <laughs> ja, jaar of vier. Maar goed, in ieder geval uh, goede zaak dat de kinderen zeg maar, nog, nog deze zeker. verhalen horen. Hè? Zeker. Dat, uh, ja. dat kun je niet genoeg blijven vertellen, nee. waarschijnlijk. Nee, het is ook wel belangrijk en dat hoeft niet...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 Ook op een andere manier verzet hebben ja. aangetekend. En uh, ja, ik heb altijd mijn hoop dat er uiteindelijk gewoon in de samenleving voldoende mensen tegenkracht kunnen bieden. als er zoiets zou gebeuren. Ja, ja. Ja. Ja, het is niet meer voor ja. dat het op deze manier gaat gebeuren, natuurlijk. Maar... Ja, maar het is natuurlijk wel. Het kan, het eh, kan. We dachten uh, dat er ook in Europa geen oorlog meer zou nee, komen. Dat, uh, en, en we kijken er ja. nu al anderhalf jaar naar. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja en is, het is uh, belangrijk dat dit uh, blijft. Uh, dat het onder aandacht blijft, blijft ja. worden. Om het mijn ja. vader, mijn vader heeft jarenlang uh, ook naar de openbaar.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 De straatnaam in Amsterdam, dat is een, een hele wijk uh, vernoemd naar. Ja, maar er is ook een Bimgetterboxstraat in in Amsterdam, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En Perol heeft daar zich ook voor ingezet. Ja, daar ja. uh, Vorig jaar geloof ik, was, of nou, net in de coronaperiode. Ja. ja. ja. ja. Nou, dat is een goede zaak en uh, ja. ook mooi dat het bedrijf zeg maar voortgezet door die twee. En, ja. uh, hoe lang is dat nog heeft dat bestaan? Ja, weet ik ook niet precies. Ja, het is maar. Na de hand volgens mij overgenomen door uh, ja. Peter Nee, ja. ja, ik weet niet precies. Maar, uh, de, ja. Daar is ja. ook uh, later de Zandvoortse krant ook nog gedrukt, zeg maar, in de Achterweg. Ja. ja. ja dus het heeft nog heel lang bestaan eigenlijk. Ja, ja, het heeft ook nog wel lang bestaan. Ja, ja. Ja. Nou, het blijft een heel bijzonder verhaal. En uh, wat er net ook weer verteld, het hele gezin dat het omkwam bij een, bij ja. een bombardement. Ja.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 Daar wordt ook altijd een uh, bloemengroet gebracht. Ja. En er worden kranten gelegd door de gemeente en door het parool. Ja. Gaat u zelf altijd mee naar de ja. Overveen? Nee. Ook niet? Nee, nee, nee. nee, uitsluitend. Uitsluitend hier in uh, Zandvoort. Ja, als ik, als ik ja. zie hoe jong de mensen zijn die er vanuit eh, de, ja. de, de, de parool... Uh, die dat... Ja, Absoluut, allemaal Dat is allemaal. Ja. Allemaal jonge mensen, allemaal ja. jonge journalisten die daarmee ja. bezig zijn. Ja. Dus, ja. Dan is er in ieder geval goede hoop dat dat in ieder geval ja. blijft bestaan. Ja, dat heet anders nu. Het ja. is... Binnen een, de Stichting van het Parool is er iets al op, opgericht, echt voor deze gelegenheden. Ja, Die ja, ja. Mensen zetten zich daar echt voor in en je, worden, je wordt ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ja, ja, ja bijzonder. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, hartelijk bedankt. Ik ja. wens u een goed weekend. Graag gedaan. Uh, Wij spreken elkaar straks nog, David. Je mag wel <laughs> blijven zitten, maar dat maakt ons niet uit. Nee, dat gaat dan over 4 mei. En, ja. En de lintjes? En de lintjesdruppel, zoals wij hem noemen. Het wordt niet de lintjes regen. Het waren er maar twee, maar goed. Ja, maar ja, het gaat om de kwaliteit. Het gaat om de kwaliteit. Nee, gaat gaat om om de kwaliteit. Maar daar hebben we het straks over. We gaan eerst weer uh, muziek draaien. En uh, als het goed is, uh, uh, Taylor Swift. Ja, ik had hem weer goed met Willow. In één keer, Hans. Ja, is goed. Say oh,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 Um, Geweldig. Ja, ja, uitgestort eigenlijk. Ja, dus zij heeft ook een, een, een onderscheiding daarvoor gekregen. Je, Klopt, je had van ja. Dus de hoogste Israëlische onderscheiding. onderscheiding. Ja, dat is een goede, goede zaak natuurlijk. Ja. En um, daar, daar was ze wel trots op, neem ik aan.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 Nee, die hebben mijn moeder zo in het zonlicht gezet. En mijn grootouders. En, ja, en, en die had Fasheem-onderscheiding ja. voor haar geregeld. Goeie zaak, ja. ja. Um, goed, um, dan hebben we het over Liesje. En, um, die had natuurlijk uh, uh, een moeder. Dat was Greta. Ja. En Greta was weer een goede vriendin van Nora Koopman. Hè. Als dat, uh, Klopt, even... die werkte samen. Die collega's. samen, ja. en, ja. goede, Hele goede vriendinnen. Ja. En, um, nou, er is een boek over geschreven Klopt. door uh, Marcel...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 En dat heeft mij zo gepakt dat ik dacht, ik moet iets met het verhaal van mijn ja, oma, ja. die ik ooit geïnterviewd had toen ik zelf 26 was. Ja, dat is al een tijdje geleden. En dat is al een jaar twintig, of vijf ja. geleden. kilo ja. nee, ja. ja. nee, maar maar was... terug, zeg maar. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Dat was enkele tientallen jaren daarvoor. Hè. Heb je haar uh, geïnterviewd? Ja, ik was toen 26. Stond, ja, dat stond op uh, cassettebandjes, hè, geloof ik. Die had je toen nog. Ja. Maar uh, zo, zo ben jij aan dat verhaal. Zij heeft toen alles verteld, of niet?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 Nee, ik was toen vijf, ja. Ik heb toen een paar dagen vrijgenomen en ben haar gaan interviewen. En heb chronologisch zeg maar, dat verhaal met haar doorgenomen. En dat staat op die cassettebandjes. En daar ja. had ik nooit wat mee gedaan. Totdat ik eigenlijk het verhaal van mijn eigen kind hoorde. En dacht, nu moet er wat mee gebeuren. En toen ben ik op zoek gegaan naar een journalist die mij wilde helpen om dat... Uh, uh, zeg maar de, op papier te, zetten. Papier te ja. zetten. Een bijzonder verhaal, zeg. Ja. Ja, had je nog een concertspeler of? Uh, nou, we was? zijn ook uh, een weekend <laughs> Wel, in bezig geweest. Ja, ja, ja gewoon weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, die ja. waren er niet meer ja, En die bandjes ja, ja. deden het nog. Dat was ook ja. heel. Ja dat was ook heel, ja, dat was ook heel bijzonder. Ja. Je hoeft ja. ze niet aan elkaar te plakken. En nee, zo, het al, ik heb moest... ze wel altijd heel goed bewaard. Ja, ja. Ja, in de ja. jaren heb ik erover gedacht... moet ik daar nou wat mee? Want ja. ik wist dat het heel bijzonder materiaal was. Ja. Ja. Maar ja, en ik weet ook dat als de bandjes mij zouden overleven... dat niemand meer weet wat ik een set recorder mm -hmm. nee. nee, is. <laughs> ja. Nee. Dat, dat, dat is boek uh, uh, dat komt niet in de, in de, in de, in de commerciële handel. He? Nee, uh, uh, vooralsnog niet. Nee, nee. Ik heb het getrachtig als het, een Ik denk dat het, het verhaal, zeg maar, omdat ik het ook gelezen heb... Ja. is het erg interessant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 Hoe zit het verhaal in elkaar? Ja, dat is ook een bizar verhaal. Dus uh, bij mijn grootmoeder thuis waren ze met z'n drieën. Ja. Um, dus de broer die naar Engeland is gevraagd. Ja. En uh, het, uh, uh, haar broer uh, Simon, uh, die vermoord is met zijn hele gezin in Sobibor. En uh, Simon had een, uh, of heeft een zoon, Daddy. David, ze noemen het David, een, Daddy. een ja. bijnaam Daddy. Ja. is een lievelingsnaam. Ja, precies. En die had, zoals veel kinderen uh, hadden, had een klein naam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 Is van, van de Polen. staat Polen en weigeren ze af te geven, zelfs als er nog directe familieleden ja. zijn. Ja. Jullie hebben nog wel een duplicaat gekregen. Een duplicaat, ja. Dat klopt. Dus maar dat echt na, na een naamplaatje. Waarom nee. doen ze daar zo moeilijk over? Ja, vragen ze. Dus ja. uh, dat op vraag op... je zelf ook al jaren over. Ja, we zijn op ja. regeringsniveau ermee bezig geweest. We hebben er een advocaat opgezet. Maar dat mag helemaal ja. niet baten. Maar je hebt het wel in handen gehad, hè? begreep ik. Heel kort. Ja. Ja. Heel ja. Even, ja, Dat was ook bizar. Want ik vroeg aan die. Uh, uh, vroeg, waar hebben jullie dit plaatje gevonden? Toen zei hij: loop maar mee. En toen liep ik mee naar een veld. Oogschijnlijk uh -huh. voor mij een veld met aarde. En uh, hij zegt: Hier heb ik het gevonden. Gof. En uh, dus toen legde hij dit neer. Toen zei hij: Weet je waar je nu staat? Ik zei: Nou, ik heb geen idee. En ja, zeiden, kijk eens goed naar de grond. En toen stonden we op um, uh, botten, verbrande botten van mensen. Ongelooflijk zeg. En de, dat kon je nog herkennen. Ja. En uh, daar schrik je gewoon van. Ja, want je dacht dat het aarde was. Uh, een beetje ja. geruwd aarde. En uh, ja, dat was één groot moordmachine in Soma. In ja, moment. dat is ongelooflijk ja. geweest. Hè? Want ja. dat, dat zal enorm veel indruk hebben gemaakt. Bizar. Als je daar bent, ja. bizar. Je ja. er zelf ook nog een keer heen. Ja. De, de, de omvang van de moordmachine is ongekend. Ja. En ja. dat mensen dit kunnen bedenken en uitvoeren ja. Ja. In, in, in feite drie jaar tijd. Ja. Uh, om systematisch um, ja. um, uh, mensen zo te, te vermoorden. Ja. Daar hebben zo Ongelooflijk. Onwa onwaarschijnlijk veel mensen aan meegewerkt, ja. gemotiveerd meegewerkt. Ja. Heb je de dat film bizar... De One Day Conference? Heb je die gezien? Nee, heb ik niet gezien. Nee. De, ik weet het wel. Dat, dat is zeg maar uh, van de Duitsers een, ja. een, een, zijn ze een weekend bij elkaar gaan zitten. Dat waren de topmensen van de SS en, uh, en ja. kom maar op.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 Hè? Ja. Ja. Ja, het is niet voor te stellen natuurlijk. Nee, het is, nee. niet voor te stellen. Het is uh, heel bizar. Bizar verhaal. Ja. Ja. Ja. Het is ook goed dat het nu op papier staat. Nee, zeker vorm. absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. En, uh, nou, voor mensen die willen weten hoe het echt zit, Dit is gewoon een relaas opgetekend van iemand die het uh, stap ja. voor stap heeft moeten dus meemaken. Eigenlijk, eigenlijk is het wel belangrijk dat het boek gewoon uitkomt. <laughs> ja, <laughs> ja eigenlijk wel. Maar er zijn natuurlijk veel van dit soort boeken. Natuurlijk, iets... ja, ja, ja, van de familie. Ja. ja. ja.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 Ik wil niet zeggen mooi verhaal, maar indrukwekkend verhaal. Ja, begrijp ik. En ik zou zeggen wat Gerald zegt, ik zou dat boek gewoon uh, proberen uit te geven. Ja, ik ga daar mee aan de slag. Ja, ga ermee ja. aan de ja. slag. Dit is even fase 1. Ja, ja, ja. maar het moet, nee, ik denk dat dit soort verhalen gehoord moeten worden. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar je leest nu alweer in allerlei bladen, AP de tijd en zo, over, over de uh, Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En, ja. en verzet en noem maar op.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 van Vliet en uh, ja iedereen weet natuurlijk dat hij uh, van de week is overleden en uh, op uh, 85 jaar leeftijd, of 87-jarige leeftijd en uh, ja was, uh, was een mooie man, was een uh, bijzondere man. Ja, goede Goede uh, cabotier, uh, cabotier uh, maar uh, mooie daarna, stem ook. Prachtige stem, ja, echt ja. een van de mooiste stemmen van Nederland vond ik altijd, ja, ja. Paul van Vliet. Okay, het liedje Laatste Wens?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 op je gewoon je maat leren aandoet, je gitaar weer pakken en dan lekker even yes. spelen. Heel klein ja, uh, we hadden het over de linkjes net. Uh, uh, er zijn in Zandvoort twee linkjes uitgereikt: ja, ja. uh, Eén aan Paul Olieslager, ja. uh, voorzitter van een genootschap uit Zandvoort, ja. uh, heeft zich heel lang ingezet, onder andere heel lang ingezet voor toneelvereniging. Weer, weer, ja. weer meldingen ja. en Herbert Fans van uh, van Zandvoort uh, Hockey Club, ja. die heb ik ook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 ja, ook, ook een lintje uh, te mogen uitreiken. Absoluut. Die zich op die ja. manier inzet. En nogmaals, dat zijn de, vaak de stille mensen ja. op de achtergrond die ja. heel veel doen. Belangrijk, inderdaad. Ja. Uh, de, de, die mensen worden voorgedragen he, door, uh, door andere mensen natuurlijk. Uh, worden er ook wel eens mensen afgewezen? Want wie beslist dat nou eigenlijk? Nou, dat is het kapitel van de Nederlandse Orde. Dat is, uh, zeg maar zeggen, de, de, de organisatie. De, de lintjes worden uitgereikt ja. namens ja. de koning. Dus uiteindelijk is de koning degene die, die het beslist. Maar die heeft natuurlijk een heel abyspunt. Ja. Uh,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 ...papierwerk om iemand je ja. aan te vragen, want je moet allemaal ondersteuningsdocumenten uh, ja. uh, hebben... hebben ja, ja, ...en mensen ja, ja. moeten ja. inderdaad... ...en uh, ik heb het zelf een aantal keren mogen doen ook... ...het is ook wel een leuk proces, want je duikt echt in het leven ja. van iemand... Ja. Ja. Um, ...en dan gaat, wordt dat doorgestuurd en dan krijg je een bericht terug... ...of iemand wel of niet ja, ja. uh, gedecoreerd ah, okay. gaat worden... Ja. Ja. ...en we hadden er dit jaar twee, uh, Zandvoort, uh, uh, we, uh, als ik dan kijk in Haarlem... ...worden er geloof ik 17, Ja, ...maar goed, een grotere gemeente natuurlijk... ...maar goed, ik zou echt ook wel de mensen de oproep willen doen...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 Die, die dragen nog tuurlijk, heel erg trots. Ja, ja mijn, va mijn vader zijn. heeft er een gehad. Ja. Ja. Ja. Dus heel ik heb dus ja. Ja, het van dichtbij mee mogen maken. Hoe doe je dat? Me mailtje? Gewoon een mailtje sturen eventueel? Ja, je kan altijd even, even gewoon... Als je iemand wil voordragen... Wel even dan met... Van, nou, dit heeft hij gedaan. Stuur dan even gewoon een mailtje. En dat kan ja, via burgemeesterredstadvoort.nl. Ja, ja, ja. En bij ja. ons op, op het bestuursecretariaat kan dan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 persoonlijk verhaaltje. Ja, ja, ja. En dat Wat is wel dierbaar, want die, ja, het zijn dus mensen die ook allemaal stille krachten, die vaak dat ja. werk een beetje op de achtergrond doen, ja. en die worden even naar voren gehaald, en die krijgen een gezicht. Ja. En uh, het was een hele mooie bijeenkomst gisteren. Leuk. leuk. Heel leuk. Alternatieve lintjesregen. Ja. Het kan nou. ook een kweekvijver zijn van de, voor de echte lintjesregen, Jawel, nee, tuurlijk. Kijk, dat is het leuke. Deze mensen doen het echt omdat ze het gewoon vanuit ja, ja, doen. Inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja inderdaad. Ja. Ja. Goed verhaal. Ja. Ja. Zeker goed verhaal, inderdaad. Maar we gaan toch even naar 4 mei, want het is ook een drukke dag voor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 uh, dat er ook op die manier aandacht besteed wordt. Ja, volgens dus. mij over twee jaar is het weer een officiële uh, ja. dag. Hè? Ja, het is altijd uh, om de vijf jaar. Om de vijf jaar, is is het ja, het ja. Ja. ja. En dan krijg je misschien... Eigenlijk meer zou bij elke. Ja, en volgens mij is er ook sprake van dat dat ja. op een gegeven moment... Toch wel, lakker, ja? Ja. Ja. ja? maar okay. um, nee, kijk, en nogmaals, uh, uh, je ziet hè, dat... dat, dat, dat op, ook op zo'n bevrijdingspop, daar, daar is het bomvol. Dus mensen zijn ja. toch allemaal wel op een of andere manier die dag. Nu is het de vrijdag. Dus uh, nou, bevrijdingspop ja, is natuurlijk wel een heel fenomen op ja, orde. Daarom. Of geworden. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, dan hebben we het zo'n zo beetje gehad. Uh, nog één vraag. Is dat het uitreiken van die leak? Is, is dat het leukste onderdeel van de burgemeester, zijn dan die?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 Graag gedaan. Uh, ook een fijn weekend nog even. Ja, Jullie ook. Zeker. Wij gaan ermee uh, stoppen, Ger. Het ja. Een, uh, We hebben bijzonder het hier gehad. In de interessante uitzending. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.